Uur. Dit is Renate Evers met het NO-Koerden die in het noorden van Irak vechten tegen de strijders van IS, het vroegere ISIS, krijgen rechtstreeks wapens van de Amerikanen. Dat hebben hoge ambtenaren gezegd tegen persbureau EP. Wat voor soort wapens het zijn en op welke manier ze worden geleverd, willen de bronnen niet kwijt. Tot nu toe verkoopt de Amerikaanse regering alleen wapens rechtstreeks aan het Iraakse regeringsleger. De man die gisteren bij Akersloot met twee kinderen het Noord-Hollands Kanaal inreed, deed dat met opzet. De Rotterdammer van 38 had een dochtertje van twee en een zoontje van vier in zijn auto. Duikers haalden de drie uit het water. Voor de vader kwam de hulp te laat, de kinderen liggen in het ziekenhuis. Hun toestand is nog steeds kritiek. In de Oost-Oekraïnse stad Donetsk zijn ruim 100 gedetineerden ontsnapt uit een zwaar bewaakte gevangenis. Het gebeurde afgelopen nacht toen de gevangenis door een granaat werd geraakt. Eén gevangene kwam daarbij om het leven. De granaat was afgevuurd bij gevechten tussen het Oekraïnse leger en de pro-Russische separatisten. Voor de Duitse Noordzeekust komt een nieuw windmolenpark. Het moederbedrijf van Nuon, het Zweedse Vattenfall, investeert 1,2 miljard euro in het park. Het zal bestaan uit 72 windmolens die jaarlijks ongeveer 400.000 huishoudens van elektriciteit voorzien. Het is het tweede windmolenpark voor de Duitse kust. Er zijn deze zomer veel meer berkenwansen dan andere jaren. Deze insecten van een halve centimeter groot worden dit jaar vaak gezien in huizen, kervens en tenten. Ze zijn niet gevaarlijk, maar ze kunnen wel stank veroorzaken. De wansen zijn dit jaar ook heel vroeg. Normaal zijn ze vooral in de herfst.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM heb Een liedje geschreven voor een meid, een mooie meid van dat, die heette Marjolijn. En daar heb ik toen een liedje voor geschreven. En Misschien is het wel leuk om te horen hoe het niveau in die tijd was. Dan maakte ik dit, was een rock liedje. Ik zat even a cappello doen zonder gitaar. Dat klonk zo, dat liedje, van ta-na-na-na-na-na-na. Majolijn, toon, doe doe doe, dai doe doe doe. Majolijn, toon, doe doe doe, dai doe doe. Majolijn, Majolijn, Majolijn, Majolijn, Ik zou je deur willen zijn, toon, doe doe doe, dai doe doe. Want je deur, Majolijn, je deur die heeft geluk. Je pakt hem elke dag wel tien keer bij zijn kruk, Majolijn. Ja, je moet ergens beginnen natuurlijk met mijn stomme kop dat liedje nog echt worden gezongen ik had... ik had toen niet door dat dat niet werkt maar dat soort liedjes maakte ik. En dat hield mij toch een beetje op de been. ik denk dat wordt misschien wel wat hè? En koos dat altijd te pennen. Dat was heel leuk. Die zat altijd alles wat hij dacht op te schrijven. je dagboeken en dingen. En hij schreef altijd van die leuke kleine stukjes. Nog geen grote stukken, die zaten toen meer in zijn kraag. Maar van die hele kleine, <lacht> leuke stukjes. Die deed hij in een doosje, want je had nog geen computer. En als ik daar zat, weet je, op plaatjes te draaien. zat ik wel eens in dat doosje te kijken wat hij had geschreven. Hij was er zelf niet zo trots op. Maar ik vond het geweldig. Er stond er bijvoorbeeld, eh, ik noem maar wat, één muis maakt nog geen piepshow. Geinig, hè? Je hebt er niks aan, hè? Hartstikke geinig. Of snap is dood en snip van kabel. Of mislukte zelfmoord. Aan mij is geen te knopen. Of hele diepe dingen. Van ergens ben je nergens. Dat is een mooi, hoor. Ergens ben je nergens. Of later is al lang begonnen. Dat soort dingen had hij allemaal. En ik vond dat zo mooi. Ik zei, ja, dan moet je eens wat mee gaan doen. En hij zei, nou, nou, is dat wel wat, Harry? Ik zei, nee, dat is leuk, joh. En dat heeft hij gedaan. Toen is hij stadspoëet geworden. Eind 70 jaar was in, stadspoëet. Dat was nog niet zoals tegenwoordig allemaal graffiti en spuitbussen... maar gewoon wets met dikke verf en lekker kalk op een kerk of zo. Weet je, dat was gewoon gezellig, was dat. <lacht> en de bedoeling was om wat leuks op te schrijven, hè? En dat is hij geworden, stadspoëet. Een soort wat later loesje is gaan doen. Weet je wel, die leuke kreten. Hij was een soort loesje avant la lettre. Een soort koesje. Hij was... <lacht> Het eerste mee. Hè? En ik herinner me nog een keer dat ik uit school kwam. Ik gaf les, weet je wel, zo'n bek. Hè? Geen zin meer om les te geven. Een rotbui. En dan kwam ik langs een kerk en dan zag ik aan zijn handschrift dat hij bezig was geweest. Het stond er heel groot. was in april of mei ergens stond daar er lente. Dubbele punt. Alles gaat naar de knoppen. GELACH en die pastoor hebben het een tijd laten staan, want iedereen ging erom lachen. Dat was leuk, dat was geilig. Of ook wat flauwere dingen, die vond ik altijd het beste. Ik vond dat geweldig. Dan zag je een standbeeld ergens, dat hebben jullie hier ook wel in Amersfoort. Zo'n standbeeld met een gozer die op een stoel zit, al 200 jaar. Een boek te lezen, wat maar niet uitkomt. Weet je, zo, zo, soort beeld. En dan eronder gaan schilderen van, ik vond de film beter.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 Remember the stars, a man lost in time near Cardiff just walking the dead. Twenty thousand people Crossbows are broken Fingers are crossed Just in case Walking dead Vijand weer met een fantastisch album. The Next Day heette het album. David Bowie natuurlijk. Het was toen een single. Uh, ik weet niet meer precies hoe in het inderdaad gekomen is. Ik dacht vorig jaar. Begin vorig jaar. Ja, ik weet het nog, want we zaten nog aan het gasthuisplein. Dus dat, uh, toen het uitkwam, ja. En het heet Where Are We Now? Dat was een single ervan. Van dit prachtige album van David Bowie. Ik heb nog een heleboel leuke muziek voor u klaarstaan hoor. Er komen nog hele leuke dingen voorbij. Ook nog een paar nieuwe dingetjes. Maar ook lekker veel oud. En dit vind ik een van de mooiste liedjes van de dijk. Van al die ene zinnen. Doodgaan en opstaan in een t-shirt van haar. Oh... De noordheid onderuit. is dus de dijk. De mannen van de dijk, schitterend nummer. 1. En van mijn grote favorieten, wat uh, mooiste liedje van de dijk vind ik dat. Ja, die ben ik. Onderuit, heet het nummer. Onderuit. Als je beter op je stoel blijven zitten, dat is natuurlijk veel beter dan dat je gewoon op je stoel blijft zitten. Het is handiger dat je gewoon op je stoel blijft zitten in plaats van onderuit te gaan. Maar goed, samen met, uh, met haar onderuit, dat is dan wel weer de moeite waard natuurlijk. Ja, vind ik wel. Junior. Goedemiddag meneer. Goedemiddag, uh, mevrouw en meneer. Zij nou, mevrouw, mevrouw is even weggelopen. Ik weet niet waar ze heen is, maar oh. die, is even, die is even pleiten, ja. Gewoon lekker even aftrappen, zo. Dus je bent weer helemaal alleen, Ruud. Ik ben weer helemaal alleen, zielig. zielig. Ja, het is, het is zielig, maar ja. <laughs> Ik weet niet waar ze uithangt. Ja. Het zal alweer op de plein ja. zijn. <laughs> Dat is weer bot. Een op het toilet. Oh, is dat zo? Of even, even iets voor zichzelf aan het doen. Oh ja. ja, dat kan ook. Op de play. Goed? Ja. ja Wat een aardig weekend. Ja, ja. Ik heb het helaas niet kunnen aankondigen, maar je kent de reden daarvan. Ja. Maar ik wil het wel even over hebben. Want uh, vrijdag. Uh, was het, um, het begin van iets en het einde van iets. En ik wil met het einde beginnen, want vrijdag, vrijdag eindigde het uh, Timmerdorp, Zandvoort 2014. Een geweldig evenement. Waar 152 kinderen in de leeftijd van, uh, volgens mij, uh, zes, of, Van 8 tot 12, tot en met 12 jaar aan deel hebben genomen. Ze gingen met, uh, met, met pallets, uh, andere houtbrokken, stukken, weet ik veel. Auwe gordijnen gingen ze. En een dorp maken met allerlei winkels. Het was schitterend om te zien. Maar ja, ook aan zoiets komt een einde. En als je dan een van die kleine urten zo van, nou zeg, drie turven hoog hoort zeggen. Ja, dit is toch wel het mooiste week van de, van de vakantie geweest. Ja, dat doen ze het gewoon goed. Het was de derde keer. En um, ja, volgens mij zeker weten dat het weer komt. Uh, een geweldig initiatief. Um, um, uh, ja, eigenlijk de is genomen door Dimitri Bluis. En die heeft um, in eerste instantie zijn hele familie uh, ingeschakeld. En dat zijn er nog al een paar. En uh, ook nog uh, een heleboel vrijwilligers hebben daaraan meegewerkt. Ook uh, Zandvoortse ondernemers hebben daaraan meegewerkt. Ze hebben uh, oliebollen gesponsord, patat gesponsord, hapjes gesponsord. Van alles nog werd er gesponsord. Dus het leeft in de Zandvoortse samenleving. En het is de, de laatste, uh, het was de derde keer nu. En het is de laatste week van de, van de grote vakantie, zoals, of zoals we dat noemen, van de zomervakantie. Vrijdag begon ook eh, het EK Zonsculpturen. De hele week zijn eh, acht eh, Europese kunstenaars bezig geweest voor het Europese kampioenschap. Zij eh, moesten, moesten, nou ze moesten niet natuurlijk, maar ze maakten van negen eh, kubieke meters heel speciaal zand. Maakten ze prachtige beelden. Echt, je zou het eigenlijk moeten gaan zien, want het is ongelooflijk wat die mensen met zand kunnen. Er waren er nog een paar eh, die ook in, in, uh, uh, bij ondernemers stonden. En er stond er eentje in het, uh, in het tuin van het Zandmuseum. Maar de grote beelden stonden op raad, staan op het raadhuisplein, op het uh, um, gashuisplein, het Kerkplein en op het Badhuisplein dat staan er acht beelden en ze zijn zo divers. Ze hebben allemaal één uh, centraal thema en dat is uh, muziek en dans. En uh, een jury uh, die, uh, die beoordeelt die dingen en daar komt dus uiteraard een, een, een kampioen uit. En die werd uh, vrijdagmiddag door uh, de wethouder van uh, Kunst en Cultuur in Zandvoort en dat is Gerard Kuipers... Samen met zijn collega um, Adam El Sakali uh, uit uh, de -en Meer werd die bekendgemaakt. Uh, waarom de -en Meer erbij? Nou, in die Venom staan ook drie van die hele grote beelden. En ze gaan dus, het is de bedoeling dat ze binnen nu in een paar jaar. een hele uh, kunstroute maken van uh, zandstructuren uh, die vanaf Zandvoort naar Amsterdam gaat. <coughs> en die dan uh, bezocht kunnen worden. In Zandvoort. Uh, maar zijn er dus acht. Uh, je kan uh, via de VVV of bij de VVV een boekje krijgen waar allerlei gegevens in staan staan over de kunstenaar, over het beeld dat ze hebben gemaakt, de naam en dat soort zaken. En dat is echt krijgen, want dat is gratis beschikbaar. Nou, wie is daar, uh, de, de nieuwe Europese kampioen geworden? Nou, ik mag niet eens zeggen nieuwe, want vorig jaar was hij het ook. Dat is de Ir Fergus uh, Mulvaney. Hij heeft een prachtig beeld gemaakt dat uh, voor de Sons op het Raad het Plein staat. Vorig jaar werd hij het ook. En het is natuurlijk um, uh, uh, subjectief, want ik vind een ander beeld veel mooier. Maar deze heeft dus gewonnen, Fergus Mulvaney. En die, uh, die heeft dus weer een, een heel jaar, dit mag je de titel Europees Kampioen Zondscultuur uh, uh, uh, voeren... Dat is een initiatief van een hele grote club in Den Haag. En die hebben nu voor de derde keer dan in Zandvoort het EK georganiseerd. En ze zijn zeer tevreden over de medewerking van de gemeente daarin. Ja, logisch. Het kost een beetje geld. En uh, het wordt uh, voor een groot deel gesponsord door de gemeente en door het rondcasinofonds uh, en uh, daardoor kunnen mensen en meestal is het tot eind november afgelopen jaar zelfs tot bijna half december kunnen genieten van die beelden. Toch zijn er altijd weer uh, vandalen die zo nodig in het weekend uh, met een zwarte kop. Uh, bierflesjes tegen die uh, zonsculpturen moeten gooien, waardoor ze gewoon beschadigd raken. En dat is echt doodzonde. Ja, echt... die gasten die moeten ze gewoon, als ze die weten te vinden, oppakken. En, en ja. <coughs> weet ja. ik veel wat ze ermee moeten doen, maar sluiten ze maar een half jaar op of zo, dan weet is, je. Ja, voor mij apart. Wat dat betreft moeten we eigenlijk onze rubberplantages terug hebben in Indonesië. Ja, zoiets. Ja, zoiets. Dus, maar goed, het gebeurt gewoon. En er hangen nu camera's. Of ze werken durf ik niet te zeggen, maar ze hangen er in ieder geval wel. En misschien is dat een, een stok achter de deur om het niet te doen. Jongens, doe het niet. Het is doodzonde. Prachtig mooie dingen die daar staan. Dan hadden wij eh, afgelopen zaterdag vanaf twee uur eh, een jaarmarkt. En dat is eigenlijk onderdeel van de grote zomermarkt die ook op zondag stond. Om twee uur begon het. Uh, Nou, En ik was om twee uur en ik je zeggen dat het al stinkend druk was. En die, die uh, markt is echt uh, veel eerder gestart. Geef niet. Helemaal goed. Zaterdag was prachtig mooi weer. Het was niet zo groot als de zondag. Want uh, op de zondag zijn er meer ondernemers die naar Zandvoort willen komen. Uh, uh, marktkraamhouders en dat soort zaken. Maar ook Zandvoorts ondernemers nemen vaak een kraam bij hun voor uh, de zaak. En waar ze dan de nieuwe mode en gadgets uh, kunnen. kunnen verkopen voor zeer gereduceerde prijzen. Uh, zondag begon het al om tien uur. En ja, zondag, dat hebben we allemaal gemerkt, was het niet bepaald prettig weer. Uh, dat heeft ook een heleboel bezoekers gekost aan, aan, de, aan de zomermarkt. Het is jammer, maar daar is er een eenmaal niets aan te doen. Je neemt uh, een beslissing, dan gaan we het doen. Ja, als je dat regelt, ik kan er helaas ook niets aan doen. Wat wel erg mooi was, en dat was de afsluiting van de zomermarkt. Dat was uh, bij uh, onze grote vriend Rob Brouwer uh, van uh, Laura en Hardy. Rondbrouw moet ik zeggen. En daar trad uh, Logos Blues op. Ja, en dat is een feest. Echt, Ruud, dat is een feest aan zich. Het is een, een Zandvoortse uh, band eigenlijk van jongere ouderen. Die uh, begonnen zijn om uh, muziek te maken in de kelder bij Pluspunt in Noord. En, maar die wilden eigenlijk wat meer laten zien. Er zit een grandioze uh, liedgitarist. Uh, Daarom bij Nalda. De man is geweldig. Uh, uh, we hadden ook uh, afgelopen zondag de muscle dat... Uh, Um, uh, een hele bekende um, uh, Bruce, uh, pianist meedeed. Ik kan even niet op zijn naam komen. Is ook niet heel belangrijk. Maar het is het, een geweldige muziek. Uh, Laura en Hardy barsten uit. puilde uit. Uh, er is ook goed reclame voor gemaakt. En uh, er stonden zoveel mensen buiten. Ja, toen het ging regenen konden ze niet naar binnen. En er zijn heel veel mensen helaas naar huis moeten gaan. Uh, toch uh, wil ik even een land spreken voor deze groep. 4 oktober tweede ze weer op in... Uh, uh, in de Theater de Krocht. Dan is er uh, een uh, Roots Folk uh, Festival. En daar hebben ze vorig jaar ook opgetreden. En ja, normaal moet het om 12 uur afgelopen zijn. vrij, speelden ze nog. was super. Uh, dat was het afgelopen zondag ook bij uh, Laura en Harding. En uh, ja, dat is eigenlijk hetgene wat ik uh, je kan vertellen op dit moment over het afgelopen weekend. Ja, uh, Ruud. Een geweldig weekend geweest. Ja, over komend weekend kan je dan niks vertellen natuurlijk. Ja, kan ik wel wat vertellen. Ja, maar nee, maar je kan dan niet zeggen hoe het geweest is. Nee, ja, dan was ik er nog wel een paar. <laughs> nou, oké. Okay. Ik, ik, ik, ik, als je wilt, kan ik niet vertellen wat de komende is. Maar dat nee, doe het is. Nee, doe dat vrijdag maar. Maar dan zijn ja. Rob Harms en, uh, en Albert Jan hier. Dus, uh, want okay. wij zijn er alleen vandaag. Want wij gaan... Uh, okay. uh, jij ja. even een beetje vakantie. Nee, nou was het maar waar vakantie. Nog harder werken dan normaal. Nee, mijn verwijzen feestweek hè, ja dan uh, daar ben ik. Uh, oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. We kunnen dat. Okay. Ik ken dat. We kunnen het ook van vijf huizen. Het zijn thuis ja. feestweken. Ja. Geweldig. Nou, Goed. heel veel plezier. Ja. En um, doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Nee. nee. Nee, dat doe ik. weinig kans weinig kans. <laughs> hey, bedankt, voor je bedankt voor je informatie en uh, nou ja we spreken, we spreken je gauw weer volgende in. week. Oké. Okay. Hele fijne feestweek. Ja. En gaat lukken. Hoi hoi. Doei doei. doei. Straight. Lady Writer, Was het eens het opvolgen van de sultans of Swing. Ja, tweede album kwam het Communications. Daar kwam het vanaf van het tweede album dus van Dire Straits. I'm How we do our new single wait no no no no bring the beat back That's right This is how we do jij dat zei. no no no no bring the beat back This is how we do <laughs> No <laughs> Terminus. This is How We Do. Haar nieuwe single deze week, nieuw binnengekomen in allerlei hitpurees en zo. FM. Voor Zandvoort en de regio. Dit is het regio nieuws met Angela Deconi. de Koning. De Ierse kunstenaar Fergus Mulvaney heeft de Europese zandsculptuurwedstrijd in Zandvoort gewonnen. De 43-jarige Ier is al sinds 1995 professioneel bezig. Zijn werk staat bij de rotonde in het centrum vlak, vlak voor de apotheek. Vrijdagmiddag kreeg hij de eerste prijs, al was het de hele dag nog aanpoten om het werk af te krijgen. Hij had bovendien last gehad van vandalen die in de nacht een fles tegen het kunstwerk hadden gegooid. En ook duiven en meeuwen willen nog wel eens neerstrijken op de kunstwerken en het zodoende beschadigen... De tweede prijs ging naar het verfijnde kunstwerk... van de Italiaan Leonardo Ugolini... die zijn sirene ook in het centrum heeft gebouwd... en wel voor de deur van het Zandvoorts Museum. En aan de boulevard op het Badhuisplein... ging de Spanjaard Sergio Ramirez... er met de derde prijs vandoor voor zijn trompet spelen. De acht werken zijn de komende maanden nog te zien in Zandvoort. Het is haar eindelijk gelukt. Nancy Wessels van strandtent de Spot... heeft jarenlang gestreden met de gemeente Zandvoort... om een camping op het strand neer te mogen zetten. De gemeente Zandvoort ging eindelijk overstag... en dit weekend was het zover. The Spot, de Spot Surf Camping. Voor surfers een must, kamperen op het strand... zodat je s ochtends vanuit je tentje direct kunt zien of de golven surfwaardig zijn... De Zandvoortse Reddingsbrigade test vanaf vandaag een nieuwe methode... om zwemmers te attenderen op de aanwezigheid en het gevaar van muien. Dat zijn plekken in zee tussen twee zandbanken... waar de stroming erg verraderlijk kan zijn. Ook zwemmers die verder in zee zijn... en het waarschuwingsbord niet direct in hun blikveld hebben... worden zo geattendeerd op de gevaren van muien. De afgelopen weken kwamen langs de Noordzeekust meerdere mensen om het leven nadat ze vermoedelijk in zo'n stroming terecht waren gekomen. De politie heeft vanochtend rond drie uur een gebied rond winkelcentrum Sparneboog in Haarlem-Noord afgezet... omdat er bij een pilautomaat vloeistof op de grond zei. Het vermoeden is dat het om een plofkraak zou gaan. In afwachting van de brandweer werd het gebied afgezet... Ook bij de ingang van het winkelcentrum drupten vloeistoffen op straat. Brandweerlieden die metingen verrichten trok al snel de conclusie dat de vloeistof geen gevaar vormde. En nadat de brandweer met een ladderwagen een controle op het dak had uitgevoerd... bleek dat er een lekkage was ontstaan bij een van de bedrijven. En tot zover het nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De zon schijnt vandaag geregeld, maar er is ook een buienkans en vooral later op de dag kan het daarbij tot onweer komen. De meeste buien worden echter in het binnenland verwacht, maar een droogweergarantie voor deze regio is niet afgegeven. De wind uit het zuidwesten is duidelijk aanwezig. Aan zee is dat krachtig tot hard windkracht 5 tot 7. De temperatuur loopt op naar maximaal 21 graden. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt en komt het tot buien. En bij die buien is het om onweer mogelijk. De zuidwestenwind neemt wat af naar krachtig. Windkracht 4 tot 6 en de temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen schijnt weer regelmatig de zon, maar opnieuw is er kans op een regen- of onweersbui. De zuidwestenwind is krachtig aan zee en de temperatuur levert opnieuw wat in. En het wordt maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws en het weer. In de, zo rond uh, 1980 was het een hype in Nederland. Ze waren bijna nog populairder dan de Beatles. Uh, althans, wat betreft. Uh, ik bedoel, dus wat gekte betreft en zo. Ja. Doris D. en andere stukken heten het album waar het vanaf kwam. Doris D. dus. En dit zijn de Eagles: The Lion Eyes. old man, and she won't have to worry, she'll dress up on and go in style, and late at night, a big old house gets lonely, I guess every form of refuge has its pride, Van de, de Eagles. Lion Eyes heet dat. dat. was de lange versie. Normaal singeltje is er een plekje tussenuit. Maar hier natuurlijk niet. Oeh, dat is ook wel weer mooi hoor. Jerry Rafferty. Hier ben naar Baker Street. Baker Street. 5 voor 10. is gediteld eh, Baker Street. Geweldige plaat. Zo, wat zit er van ons weer bijna op deze week. Want u weet het, wij zijn er uh, alleen vandaag. Angela en ik... Ja. We gaan feesteren. Nou, we gaan werken. Werken. Feesteren komt er niet zoveel van. Nee. Woensdag uh, ja, in, in de leuke bar in uh, Beverwijk in de Rode Haan moet ik spelen. En donderdag Korte Baandraverij. Vrijdag Concert op de Dreestraat. En volgende week zondagmiddag... de uh, After Beatles. Oftewel, we gaan een, uh, twee uurtjes lang Beatles muziek spelen... En Camille in Beverwijk. Ja. En voor de rest nog twee dagen repeteren. Nou, dat wordt al wat hoor. We hebben genoeg te doen. Oké, okay, Jerry Rappertie dus. En uh, dat noemen we Dat heet de Baker Street. Ik denk dat we nog tijd hebben voor één plaat. Denk ik hoor. Weet niet zeker, maar ik denk het. En is gelijk een mooie nieuwe. Van de band The Script. En dat liedje dat heet Superhero.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 I'm hey, cool. Biedenleek Dat betekent dat we eruit gaan eh, Dames en heren ja, We vonden het veel lekker om het voor u te mogen doen Vandaag hier in eh, de studio van ZFM Zandvoort En eh, wij zijn er weer Volgende week maandag ja. Hoewel, of als je er dan ook is Dat betwijfel ik Maar eh, dat zullen we dan wel zien Samen gepresenteerd door Cheryl Duijf en Dolly Tapierik. Uh, woensdag uh, nemen Albert-Jan Vos en Rob Harms het over. Donderdag Cheryl en Dolly weer. En vrijdag Rob en Albert-Jan. Dus Continuïteit is verzekerd, zoals dat heet. Alvast dank aan de collega's voor het overnemen... wanneer wij ons de blubber moeten werken in de beverwijkse Feestweek. <lacht> nou, bedankt voor het luisteren vanmiddag. En uh, tot volgende week, wat ons betreft dan. Hè. En de collega's, veel succes deze week. Doei! Tot ziens. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.